5 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Er liggen nu 861 patiënten op de IC. Dat zijn er 44 minder dan gisteren. Dat blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Er liggen nog 29 patiënten in Duitsland. Vanaf morgen geldt in heel Duitsland een mondkapjesplicht in het OV en in winkels. Ook de deelstaat Berlijn ging vandaag als laatste akkoord met een verplichte mond- en neusbescherming. Het RIVM zegt dat het met de huidige regels in Nederland niet nodig is om in het openbaar mondkapjes te dragen. Frankrijk gaat geleidelijk en voorzichtig de quarantaine opheffen. Dat heeft premier Philippe gezegd. Wel moeten de nieuwe besmettingsgevallen structureel beperkt blijven. Als dat zo is gaan vanaf 11 mei winkels weer open en mogen mensen zonder verplicht document de straat weer op. Ook de scholen gaan geleidelijk open. Er zijn in 2019 veel meer klachten binnengekomen over bijwerkingen van implantaten dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om vermoeidheid, gevrichtspijn en pijn in de borst. Er kwamen vorig jaar bijna 400 klachten binnen bij het meldpunt van het RIVM. In 2018 ging het om 162 meldingen. De meeste meldingen gaan over borstimplantaten. De man die begin deze maand werd aangehouden in de trein op Schiphol met een doorgeladen wapen... krijgt negen maanden cel. De Amsterdammer van 33 werd door de Marichaussee aangehouden na melding van een treinreiziger. De Amsterdammer verklaarde dat hij zich bedreigd voelde... en dat hij het wapen had laten zien aan zijn 22-jarige medepassagier. De man moest vandaag in een snelrechtzitting voor de politierechter verschijnen. Volgens de officier van justitie was het absurd dat de man het wapen in de trein tevoorschijn haalde. Kort na de arrestatie liet de marechaussee al weten dat de mannen geen terroristisch oogmerk hadden. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen wordt het droog en gaat de zon even schijnen. Morgen is het grotendeels droog met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt 13 tot 17 graden. In de avond weer kans op regen. Ook na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Renf voor Optimaal. Zie, FM.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 Maakt zijn naam Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar het strand en zet hem op 107. Schaat dus je met twee bieren in een handdoek? Ja, was die maar op elkaar? ZFM. 24 uur per dag. Heet het zomer iets. Ik heb een serpente, ik heb een serpente, ik heb een ik heb ik heb een serpente, ik heb een serpente, e imbranato, le ho ik un bacio in bocca, uno di quelli che Sulla pista di senza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 Tentoele lei, lunga la zal ti fa girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai.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 Si dice così, no? Le po', che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, quale idea, è maliziosa massa frattenera, bada un super bullo, un po' come te, e poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea? Quale e un po' scusa in cambio tu che dai Yeah.